Annette Schut met het NOS-journaal. D66-informateur Weijers is niet van plan zijn net aanvaarde functie terug te geven... vanwege de ophef over zijn uitspraken over de VVD. Weijers noemde VVD-leider Jessel Gus twee weken geleden bij de verkiezingen een leugenaar. Weijers heeft die uitspraken inmiddels teruggenomen en gekwalificeerd als ongepast taalgebruik. Voor het CDA en D66 is hiermee de kous af en kan Weijers aan de slag. Maar VVD-leider Jessel wil van de partijen weten of Weijers nu nog wel met open vizier als informateur kan werken. Volgens het UWV vallen jonge vrouwen steeds vaker uit door psychische klachten. De uitkeringsinstantie noemt de groeiende groep arbeidsongeschikte vrouwen... een zorgwekkende trend, meldt Nieuwzuur. Het gaat om vrouwen jonger dan 40 die in de meeste gevallen in de zorg, het onderwijs... of in het openbaar bestuur werken. Het UWV vermoedt dat het komt door de aanhoudende personeelstekorten... en door maatschappelijke trends zoals sociale media. De adviesprijs voor benzine heeft vandaag het hoogste niveau bereikt van dit jaar. Een liter euro 95, ook wel E10, kost nu ruim 2,19 euro 19 per liter. De laatste keer dat de prijs tot boven deze hoogte steeg was in juli vorig jaar. Toen was de adviesprijs ruim 2,21 euro. 21. Het is dus ruim een jaar geleden dat de prijzen zo hoog waren. Een man uit Utrecht is opgepakt op verdenking van grootschalige fraude met toegangskaarten. De verdachte van 42 zou honderden mensen hebben opgelicht... en een aantal slachtoffers ook hebben bedreigd. Zo heeft de politie bekendgemaakt. Mensen dachten dat ze kaartjes kochten voor festivals, concerten of sportwedstrijden... maar kregen die nooit geleverd. Tegen de man zijn 153 aangiften gedaan. Het weer, vanavond op meer plekken regen. Vooral in de noordelijke helft kan er veel neerslag vallen... Morgen in het noorden nog regen, niet warmer dan 12 graden. In het zuiden blijft het overwegend droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Veel files zijn opgelost, maar op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... sta je tussen knopen Bad Hoeverdorp en Amstelveen nog 10 minuten in de file. Door een bus met pech zijn er twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 Leave a mark To me I'm bound Panic, panic I know it's pathetic Distracting me to touching me <laughs> Je mag gebeuren dat je als Zandvoorts songwriter ineens wordt uitgenodigd bij de Amsterdam Dance Event. Dat er een Dexter King besloten heeft om het nummer Tangled Wiring even in een remix te gooien. Ja, en dan wordt het ineens een dance uitvoering. Maar goed, het is Wendy Moore overkomen en Tangled Wiring is een EP die deze zomer is uitgebracht. ...in een wat burn-out... ...Cinetol, daar ben ik toen uh, bij geweest... ...en zoals was afgelopen vrijdag ook alweer te zien... ...bij Patron aan Halem... ...en daar heeft ze ook nog weer een nieuw nummer laten horen... ...Hetthens heette dat nummer... ...en dat ziet verduiveld goed weer in elkaar... Uh, ...dus we zijn nog voorlopig niet af... Uh, ...van Wendy Moore... ...Zandvoort is dus de plek... ...waar we het uh, nu uh, uitzenden... ...en Zandvoort heeft nog meer muzikanten... ...of beter gezegd Songwriters... En dit gilde komt ergens uit Zandvoort Noord. Wat gebeurt er omheen? Me mee? Zing hier nee. Een kleine beetje money in de Niemand die me vraagt van ben je wel oké. Okay? Maar wat te verdiend Rijk hier op de zee weg? Wat gebeurt er om mij? Mijn jongens zit al jaren, maar bezoeken elke weg. Moeders hebben tranen en de junkie zoeken bees. Maar wat te verdiend, rijk hier op de zeef. Ik is dit, ik is dat, ik denk wat de fuck Wij zijn van de blok, je krijgt geen sushi maar een zak patat. Als ik alles pak, move ik als aan de dak Ik fuck mijn banden op, ik rijd te hard, geen slap op Benz baby, heel snel, wij zijn plaats, veel geld Gaat je door die legs, ik pot niet dat je weer te veel belt toxics, ik kent mij, en hentai ik Kijk maar binnen spiegel, rij relax omdat ik nek krijg Interview, nee interview, dikke tonnen voor mijn deals Kleine jongens gaf voor broma's, na pakketten zijn gesield. Mijn trek zo die is nieuw, ik zweer ik voel me fris Weer een nieuwe banger, pas die gooit hem in de mix wat gebeurt er om me heen? zien alleen een kleine beetje money in de veen. Niemand die me vraagt van ben je wel oké? Okay? Maar wat verdient ik hier op de zee wat gebeurt er om me heen Die jongens zit al jaren maar bezoeken hem elke week Moeders hebben tranen en de junkies zoeken beest Maar wat te verdiend rijke hier op de zee Want ik weet er van gemak, zucht, hap, lucht Mijn brieven in mijn zak, hem op dat ik stiekem op krijg van wat ik pak Niemand redt je, achter. ik pas wel op met wie ik lach of wie het meet Ik ben gekomen ook alleen dan ga ik weg Heb ik mijn fit nog steeds gemest hier met mijn Nike Stap ik de ring en dan voel ik me net Nike Geen geld, hebben, een auto honger over, Begonnen brood maar ben nooit gestopt met ik geloof Dus kan nu al mijn jongens vlijzen Money peace is all I need, de kleine jongens zitten vast voor de halve keer, de calling me. Please don't talk to me. Ik mijn band op de zeven. Ik wandel niet. Wat gebeurt er omheen? Ze Zien alleen een klein beetje money in de fame. Niemand die maar vraagt van ben je wel, oké. Okay? Maar wat er draai ik hier op de zeven. Wat gebeurt er omheen? Jongens zitten al jaren, maar bezoeken melk de week. Moeders hebben tranen en de junkies zoeken bees. Maar wat er draai ik hier op de zeven. Om, uh, ja van Zandvoort Noord naar Zandvoort Zuid uh, te gaan... ...met een overgang van Siggy en Dins naar Ruud Hameling. Ja, het zijn alle drie gewoon Zandvoorts ingezetenen. En ik ga het je nog sterker vertellen. Ik heb uh, die dame Gielsen, dat is dus Dins... Uh, ...gewoon op uh, een aantal ochtenden... ...gewoon met een een of andere telescooparm ramen staan uh, doen. Dus ja, het zou zomaar kunnen zijn... ...dat hij bij Ruud Hameling in de straat uh, zou kun kunnen werken. Want dat... ...is gewoon dit dorp. Racing Mountains is alweer van een tijdje terug. Dat, uh, dat is alweer, denk ik... ...bijna alweer tien jaar geleden. Nou, dat is een beetje overdreven, Jaap Koper. Maar ik denk dat het zomaar 2017 is. 15, 16 misschien. Uh, dat dit uh, nummer is uitgebracht. Racing Mountains is ook het uh, titelnummer... ...van het album wat Ruud heeft uitgebracht. Daarvoor hoorde je trouwens dus... ...Siggy in Dins, ook een titelnummer. Want het is op de zeeweg. En dat uh, is ook een album van de jongens... Vrij recent hebben ze nog uh, iets uitgebracht. Samen met Flemming. Maar dan denk ik, ja, het is uh, wel heel erg leuk. Uh, commercieel. Maar het is uh, een beetje een leuk uitstapje van Singing in Dienst. Maar ik uh, hou toch meer een beetje van de rauwe kant van dit tweetal. En dat hebben ze ook, hoor. Uh, in, in dat opzicht. En bovendien, in december is er ook nog uh, in Paradiso... het 30-jarig bestaan van Topnotch... Paradiso heeft de handen ineengeslagen. geslagen. Zo staat het bij Paradiso te lezen op de website. Dat ze dus met Topnotch een samenwerking gaan gaan. En waarom zeg ik dat? Omdat ze en in hun materiaal bij Topnotch uitbrengen. Dus dat is daar de achterliggende reden waarom ik dit noem. Het zou dus ook kunnen zijn dat we ze tegen gaan komen op die avond. Dan gaan we verder. Omdat we het zandvoortsblokje nog lang niet gehad hebben. Nee... Want uh, we gaan op 27 november gaan wij, let op... dat is over twee weken, gaan wij het, uh, een, een kleine uitzending doen... wat betreft Bodien Monet, want die woont ook hier in uh, dit dorp. Sterker nog, het uh, is nog uh, uh, zelfs in hetzelfde appartementencomplex... als een opdrachtgever van mij. Uh, want uh, dat is de opdrachtgever uh, van de Zandvoortse krant. Want die schrijven er regelmatig over. En in datzelfde appartementencomplex... Schijnt ook Bodien uh, te wonen. Dus uh, ja, en die is nog bezig in de popronde. Wil je er zien? Kun je er zaterdag bewonderen in veel? En dat is om half tien. Dan uh, kun je het zien. Uh, wij draaien nu het uh, nummer van, het, uh, van de EP. Die ze eerder heeft uitgebracht. En dat nummer dat is Situationship: I hate this restaurant. I don't like organic wine. I'm not that hungry. But you keep feeding me lines full of words that I've heard about a hundred times mm -hmm. You're rude to waiters, that's my biggest red flag You say I'm pretty, but that's a matter of fact, like you're quoting a script Eind oktober hebben ze dit uitgebracht, dus het is nog redelijk vers, een EP kakelvers. De heren van de Kiwi Club, ze komen uit Leiden, daar waar vanavond de popronde zich afspeelt. Ik zie Rogier van Dierop nu al met een bezweet voorhoofd rondlopen. Tenminste, hij mag straks alles uitwerken, zijn een collega hoofdredacteur van Leiden. Hij is niet te benijden in ieder geval. Nou, ik uh, ben uh, dan uh, vanaf morgen echt aan de beurt. Vrijdag, zaterdag en zondag is het namelijk die popronde hier in Noord-Holland. Dan hebben we Alkmaar, Haarlem en Horen. En dan uh, is er nog een week later, uh, volg Hilversum nog. Ja, uh, dat is een beetje, uh, ja, Utrecht, Noord-Holland. Het is het gooi, maar het, uh, Hilversum valt toch echt onder Noord-Holland. Maar goed, uh, over de Kiwi-club... Suppression uh, is het. Uh, dat is het nummer wat uh, terug te vinden is op de EP. En ik heb ook uh, nieuws voor de mensen die de Kiwi Club een warm hart toedragen. Ze komen namelijk hier naartoe. En het is meteen al de eerste donderdag dat we live gaan uitzenden. Zijn ze de gast. En dan uh, kunnen ze ook weer fijne een set doen. Maar nu zijn ze gewoon de enige gasten. Dus uh, we kunnen wel uh, wat meer uh, laten horen, denk ik. En uh, dat in tegenstelling tot uh, vorig jaar, in april... toen zag ik nog Marcus van Dam nog rondlopen met enig spierpijn... omdat hij die camera uh, behoorlijk uh, moest uh, bedienen in dat opzicht. Ja, het is uh, een leuk vak, uh, dat uh, technische gedeelte bij Alternative FM. Maar je moet er wel uh, de uitdagingen van, uh, van hebben. Daarvoor hoorde je Bodine Monet... En 20 uh, and Counting... dat is het, uh, is het ep... de debuut-ep die ze al eerder heeft uitgebracht. En daar staat ook... dit situationship op. Dan is het nu tijd... Uh, voor het uh, gesprek met... Uh, Jelmer Luimstra... wat ik uh, vandaag al... heb opgenomen, vanmiddag zelfs nog... Uh, over uh, de... debuut-ep die zij hebben uitgebracht. En dat is Trapped... Uh, Behind... Glass Walls, daar gaat het over. En uh, nou, uh, ik uh, ga het ook uh, midden in het uh, gesprek uh, nog zeggen wat ik uh, heb uh, gedraaid. Maar we trappen het ook echt af met Venetian Blinds van The Dark Wave. Makes you nervous, you should realize you're not the only one. If you hold on to what's haunting you inside, you're not the only one. A been inside, how so fine you can see your own reflections in the television screen. A lifespan behind, finishing blinds, you're working for tomorrow, but today you're on your own. Just a pair. We naar Venetian Blinds en aan de telefoon hebben wij Jelmer Luimstra van The Dark Wave van een van die singles, want de single is namelijk terug te vinden op een EP en die heet Trapped Behind Glass Walls. Zeg ik dat goed uh, Jelmer? Ja, hey hallo, ja dat klopt inderdaad, Trapped Behind Glass Walls, dat is uh, de titel van onze uh, eerste EP. Ja, uh, even over die titel, hoe zijn jullie op die titel gekomen? Nou, het is eigenlijk een zinnetje uit het nummer One of These Days. Ja. Uh, dat, dat nummer dat gaat over een kreef uh, die in een aquarium zit van een restaurant. En uh, nou ja, je weet wel waar het eindigt. Mm. Het is een beetje een uitzichtloos uh, onderwerp. En uh, ja, hij zit eigenlijk trapped behind glass walls. En ja, dat staat dan weer symbool voor uitzichtloosheid in het leven, uitzichtloosheid Misschien wel deze tijd waarin uh, het allemaal maatschappelijk gezien uh, nou ja, soms wat uitdagingen met zich meebrengt. Mm. Uh, dus eigenlijk daar is het een beetje een symbolisch uh, uh, ja, zinnetje voor. Ja, uh, gaat het bij jullie daar ook over wat betreft de muziek die jullie maken en de teksten die jullie brengen? De maatschappelijke uitzichtloosheid? Ja, zeker wel. Ja. Ja, we hebben dus uh, vijf nummers op deze EP staan. Um, eigenlijk kan je zeggen dat ieder nummer wel uh, tot enige mate daar uh, betrekking op heeft. Zo gaat bijvoorbeeld emptiness over uh, ja, social media, verslaving, uh, forget, onze nieuwe single. Die ook op DGP staat. Dat is eigenlijk een nummer over ja, de uitzichtloosheid van hoe het is om in een uh, oorlog uh, te leven. En misschien wat te moeten vluchten. Nou ja, we weten natuurlijk allemaal wel welke oorlogen er momenteel... Uh, uh, ja, uh, ja rondgaan in de wereld. Dus uh, hm. ja, veel dingen gaan over maatschappelijke thema's. En uh, ja, een beetje een zwart plaatje. De ja. <laughs> Darkwave. Ja, de Darkwave. Uh, is die naam daar ook uit ontleend? Dat jullie de donkere kanten uh, ja, bekijken? Of hoe moet ik het zien? Ja, de naam is eigenlijk oorspronkelijk uh, door... Uh ja, onze gitarist Erwin, uh, geloof ik, uh, verzonnen. Uh, het was oorspronkelijk was de Darkwave een uh, jarenlang een beetje tribute dance voor uh, ja, de donkere New Wave nummers uh, in de jaren tachtig met name. Mm -hmm. um, en de laatste, de laatste anderhalf jaar zijn we dan met eigen werk bezig. Maar eigenlijk de Darkwave uh, staat ook een beetje op het genre Dark Wave. Uh, wat de afgelopen jaren natuurlijk best wel weer uh, populair is geworden. Mm -hmm. uh, met, uh, nou ja, bijvoorbeeld als je dan ook kijkt naar Crowd uh, Zone Festival, dan zie je heel veel van dat soort darkwave uh, artiesten. Uh, ja, de grap is dat onze muziek eigenlijk een beetje ja, niet helemaal voldoet aan dat typische darkwave genre. Mm -hmm. uh, dat is ook al wel vaker in de media opgemerkt. Uh, we hebben laatst dan maar het uh, label. Uh, ja, met Mm -hmm. uh, ja, dus echt uh, typisch een is het niet, maar, uh, maar wel donker qua thematiek vooral. En uh, ja, sommige nummers ook wel, ook dat nieuwe nummer van Ket, dat is weer, uh, ja, dat is wel, uh, uh, ja, het hart maakt donker. Ja, ja uh, als ik postpunk zeg, hebben jullie daar ook nog enige verwantschap mee? Zeker, ja, ik denk dat je het uh, heel goed onder die uh, noemer kunt scharen. Mm. Uh, ja, sommige nummers hebben wat meer een punkrandje de andere nummers uh, misschien... Uh, het is een beetje meer een Britpop-branche, maar ik denk dat ze allemaal wel een beetje de post-punk-genre zitten inderdaad. Ja, het is ook gewoon een, uh, een mengelmoes van genres natuurlijk, maar uh, ik denk dat dit helemaal klopt, ja. Ja, uh, dan heb ik eigenlijk ook uh, gezegd waar die dark wave vandaan komen. Maar hoe staan jullie zelf in het leven? Uh, <laughs> ja, op zich allemaal, uh, we hebben het allemaal zelf prima voor elkaar. Uh, we hebben allemaal een heel fijn leven. Um, ja, wat kan ik ervan zeggen? Iedereen werkt gewoon. En, uh... Maar als ik, je, als ik je zo beluister... dan laten de maatschappelijke kanten jullie niet ontberoerd. Want daar gaat het dan... Uh, meer dan deels over. Ja, zeker. Ik denk wel dat iedereen in deze band wel... Uh, ja, maatschappelijk geïnteresseerd is. en uh, nou, Sommige mensen in de band... Uh, gaan ook wel eens naar een demonstratie, bijvoorbeeld. Hm. Uh, iedereen heeft wel zeker veel affiniteit met... Uh, maar nou ja, de, de maatschappelijke ontwikkelingen in deze wereld. En uh, ja, wij vinden het dan ook ja, fijn in onze muziek dat er een beetje een reflectie uh, van is. Ja. Maar uh, ja, het is dan niet zo dat we nou zelf uh, hartstikke depressief zijn. Ieder dag of zo, zo, uh, zo erg spookt niet. Maar, nee. uh, ja, uh, maar jullie hebben nu inmiddels vier singles uitgebracht. Hoe waren de reacties op die vier singles? Ja, vier singles eigenlijk feit, want we hebben vandaag ook Forget uh, naast de EP nog als een paar single uitgebracht. Uh, tot nu toe waren de reacties uh, ja, zeer positief. We zijn één uh, keer zelfs op het, uh, de Amerikaanse website post.com uh, uit de beland. En dat was heel erg top. Uh, er is ook wel wat media aandacht geweest voor de andere singles. We zijn ook in die indie chart. Uh, maar eigenlijk tot nu toe met alle singles uh, gekomen. In Nederland is er zo'n indie chart van uh, nou, ja, Indie Excel, dat heet dat John uh, dan. Super tof. En uh, ja, we krijgen ook veel goede reacties uh, van, uh, van uh, ja, mensen die, die we dan ja, kennen. Of ook wel gewoon mensen die ons random gewoon via Instagram een berichtje sturen. Ja. Of uh, ja, ons, uh, op de show, bij de show uh, opzoeken. Bijvoorbeeld uh, dat geden we best wel vaak op in Nederland en België. En uh, ja, met name Emptiness die is, uh, die heeft het best wel goed gedaan. Uh, ik zie dat het inmiddels uh, meer dan 20.000 streams zijn. Uh, ja, nou ja, voor het begin een begin je dat wel hartstikke leuk natuurlijk. Ja, uh, ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken, want, uh, want ja, jullie, uh, jullie zijn uh, daar best uh, wel uh, bedreven in. Uh, maar goed, maar dan is er natuurlijk nu uh, de stap naar de EP. Wat, wat volgt nu? Ja, dat is een uh, hele goede vraag. <laughs> uh, ik denk dat we langzamerhand uh, toe zullen werken naar ep Maar één ding wat we in ieder geval concreet al wel oh. hebben gedaan, is dat uh, we hebben, uh, recent uh, een nieuw nummer opgenomen... En uh, ja, die wordt nu op dit moment afgemixt mm -hmm. bij de melker van de Raggende Mannen. Die, uh, die doet de mixing uh, bij dit nummer. Um, en dat is eigenlijk een wat rustiger nummer. Het gaat Alone heten. Mm -hmm. um, het is ook een best lang nummer. Op dit moment is het nog een uh, take van acht minuten. Misschien gaan we er nog wel wat in uh, snijden dat die wat korter wordt. En dat wordt in ieder geval dan de volgende single. Maar ik denk dat we die pas ergens uh, volgend jaar gaan uitbrengen. Want het is vaak niet zo heel handig om een nummer nog eens keer op het eind van het jaar of in de eerste maand van het nieuwe jaar uit te brengen... heb ik begrepen van ons label. Mm -hmm. Dus uh, ja, verwacht dat ergens een keertje in uh, februari, denk ik. Uh, maar dan laten we een hele andere kant van ons zien. Een uh, wat rustigere kant, iets minder op tempo. En uh, ja, het is leuk om, te, uh, om, ja, om gewoon te laten zien dat je dat ook kan. Ja, en, en niet meer terug naar Tribute? Nee, dat, dat, uh, dat hebben we gewoon de eerste... Met name zij hebben dat de eerste jaren gedaan... om een beetje... Uh, ja, een beetje puur te krijgen in, uh, in het hele genre. Ja, er zijn ook heel veel mensen die hebben, uh, en ja, voornamelijk aan eind jaren tachtig, ik ben een beetje de Benjamin in de band, maar veel mensen die ook eind jaren 80 uh, no beentjes hebben gezeten en uh, daar toen ook wel redelijk ver mee zijn gekomen en ook wel wat New Wave hebben gespeeld. Maar uh, ja, dan ga je na een aantal jaar ga je daar weer eens mee bezig. En dan is het uh, ja, een leuke eerste stap. Stel gewoon om eens, ja, te zeggen, je je, ga gewoon de Cure Koff, uh, Jordi Fission spelen, Bowhouse, dat soort bands. En dan, Echt een beetje feeling en dan vervolgens kun je zelfs wat gaan maken, maar uh, nee, die poppers, dat, uh, dat, dat gaan we nu niet uh, weer doen. Het zal best wel eens kunnen dat we incidenteel weer eens even eentje spelen voor de lol, maar uh, dat ik iedere band wel. Maar uh, nee, het is wel de bedoeling dat we eigen werk uh, gaan blijven maken. Ja, ja. ja nou, er is, uh, want je, je noemt bijvoorbeeld net Joy Division, er is ook een Joy Division tribute, maar uh, ik weet dat Ernie Green van Casper uh, Baum, en daar heb je het al, Casper Baum, zelf ook muziek maken, maar zo af en toe, uh, uh, ja, branden ze, nou ik wil niet zeggen hun handen branden, maar vinden ze het kennelijk toch leuk om ook wat Joy Division nummers op het podium te, te brengen. Ja, ja, dat is toch ook hartstikke leuk. Ja, we doen het ook nog bij onze show, uh, dat we ook nog wel eens een nummertje van The Cure ertussen doen, of een, uh, nee, een nummer, we spelen ook nog steeds wel één nummer van, uh, van Joy Division. Uh. Doen we ook geregeld nog wel eens live, hangt het een beetje vanaf hoe uh, lang onze shows uh, moeten zijn. Mm -hmm. uh, als we een show doen van anderhalf uur, dan komen er we nog wel heel wat koffers ook bij, omdat we ook gewoon als beginnende band nog niet zoveel nummers hebben die we, waar we echt zo te treden over zijn, dat we die live willen spelen. Mm -hmm. uh, maar als we een showtje van een half uur doen, dan doen we gewoon alleen eigen nummers. Eigen nummers, ja. eigen nummers. En, en, ja. maar dat wordt dus ook wel de toekomst, als ik het zo hoor. Ja, dat is het idee om dat dan uh, nu steeds mee uit uh, te gaan breiden. Ja. Dat ook zo'n show van anderhalf uur bijvoorbeeld zouden kunnen doen met de eigen, uh, eigen muziek. Maar ja, ik denk zelfs dan is het altijd leuk om gewoon... Ik vind het ook altijd leuk om als ik fans zie die dan opeens een gekke koffer doen. Uh, weet ik veel, van New Order of zo Dat je denkt van, oh, dat vind ik dan blijkbaar ook leuk. Dan zie je een beetje waar mensen door het beïnvloed worden. Dus uh, ik denk dat we dat ook altijd wel zullen blijven doen. Even één of twee uh, er door Waarom niet? Leuk ja. Uh, dark Darkwave, waar is die te vinden op het wereldwijde web... <laughs> ja, de uh, Dark Wave is te vinden op alle streaming sites. Dus het maakt niet uit op welke die zit. We zijn op alle streaming sites uh, te vinden. Ook natuurlijk op, op BandCamp en op SoundCloud kun je ons ook vinden. Dat zijn dan uh, nou ja, van die websites. Um, ja, en we willen eigenlijk deze EP ook nog samen met dat nieuwe nummer dat we aan het opnemen zijn op uh, Vinyl uitbrengen. Alleen dat willen we pas volgend jaar gaan doen. Dus dan. Uh, Zul je van ons wel weer uh, daarvoor horen. En dan kun je ons ook gewoon fysiek kopen. Goed, gaan wij luisteren naar Forget. Stop oh. calling me die uit Leeuwarden-Groningen komt. Bad Luck Baby. En ze spelen volgens mij de behoorlijk wat ruimtes plat in de popronde. Want afgelopen zondag was dat ook raak. In het bierhuis in Boerden. En komend weekend zijn ze ook wel ergens te bewonderen. Ik geloof in Hoorn, daar zijn ze wel te zien. In Haarlem geloof ik niet, maar dan wel in Hoorn. Dus en in Alkmaar als het goed is. Daar zitten ze wel in. En daarvoor hoorde je trouwens um, de Darkwave. En daarvoor het uh, gesprek. De Darkwave met het uh, nummer voor Get. Dus de single die ze nog uh, bij dat de EP hebben uitgebracht. Overigens, uh, ik had het net over Bad Luck Baby en Lorem Ipsum. Die kun je in één naam noemen. Want uh, dat heeft te maken dat Cat van en uh, Michel Tuyp. Vriendinnen van elkaar zijn, en in december gaan ze met elkaar, dus nou ja, met elkaar. Uh, dan zijn die beide bands te zien in Sinatol. Ach, laten we dan toch ook maar even Loren Mifsum er even bij pakken uit Volendam. En naar mijn idee, het beste nummer op de Flat Cap en Rainmax: de Spooky Song. Nog de Robbacca Award winnen in 2024. En uiteindelijk mogen ze dan ook nog meedoen in de popronde van hetzelfde jaar. Ik heb het over Hunk en Blond. En daarvoor hoorde je Spooky Song van Lorem Ipsum. In december zijn ze te zien in Sinetol. Samen met die andere band die nu deel uitmaakt van de popronde. Want Lorem Ipsum was ook een poprondeband. Namelijk in 2024. Voor wie dat niet geldt, uh, is het uh, voor uh, Rotzorg... Ik zei uh, beddelijk baby, ja, dat is 2015. En Rotzorg is nog geen popronde kandidaat. Maar wat nog niet geweest is, kan nog komen. Een uh, ticketmaster, die ligt al een hele tijd om gedraaid te worden. Dus die laten we nu horen aan het eind van uur nummer twee.